Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 357ste aflevering van Dialectofoon op uw favoriete Radio Viva. Wij hebben veel vragen, dus René, meteen starten. Ja, precies niet zo gemakkelijk deze keer. Hoe drukt de Brabant eruit dat er van iets te veel, of de Assenaar, dat er van iets te veel voorhanden is? Dat er iets te veel wordt aangeboden op de markt? Bijvoorbeeld een groente is erg goed gelukt en ze kost niet veel. Hoe drukken we dat uit? We hebben de voorzo van die liederlijke uitdrukkingen dat mag zeggen, ze, allez, ik ga naar hen op een spoor zetten, ze slagen mee en zo iets. Of ze smaait ermee als er te veel is, van hetzelfde. En eh, hoe zegt men dat ook van een aantrekkelijk meisje die kandidaat vrijer zien overvloed heeft? Die trok er ook te veel. Maar dat zijn andere uitdrukkingen voor. Heb je dat al gehoord? En wat bedoelt de Nassenaar als hij zegt... Wat dat aan groeit tijd groter gesten meer. En wat bedoelt de Assenaar als hij zegt: Amond zal niet scheuren. Heet het dat al goed? Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het niet. Ik was het neus. En de hele verdomme boel, was zeggen men allemaal vu en zo voets, en zo voets Van daar moet het nog een keer in Frans zeggen, ook, etc., cetera. En heel dan boel, is er dan geval. Dat weet ook gezegd, maar er zijn nog andere dingen. het het is, is een hele verdomme symbool. Wanneer zeggen men dat dan? En wat betekent dagelijk eigenlijk als je iemand hoort zeggen ik heb me dat aan mispakt, a aan iemand mispakken? Wat is de betekenis daarvan? Wanneer zegt men dat dan? Heb dan dat of wat Dit is juist met feu gehad? En laat dan het horen zeggen over het lest, ik ga mijn jeb aandoen. Jeb aandoen. Maar het zou wel kunnen van de kanten van komen. Iets aandoen, wanneer zeggen: ik, ik ga mijn dingen aandoen. En dat kan veel verschillend zijn. Zee. Het woord dingen, dat is een kledingstuk. Blijkbaar is jeb ook. Maar wat voor soort zo kledingstuk zou dat kunnen zijn? En uh, ja, dat is iets actueels. Dat uh, neemt hij nog alle dagen toe, pas ik. Maar wat betekent als je ooit zeggen: De raadscholer aan mijn een doet in as. De raasscholen raan, maar doet Inas. Wat willen ze ermee hebben? Je ziet dat er nog altijd uh, uitgevonden werden, hè, op uh, toestanden dat hem veel doen. En hier raan de raasscholen, maar echt doet, ja. En wat zegt de Assenaar als iemand doet, alsof hij van een ogen komaf is, en dat in de realiteit niet het geval is? En wat, of enzovoorts. Er zijn er verschillende van, hè. Iemand dat hem uitgeeft... Van een hogere stand als dat in werkelijkheid is. Wat zegt A tegen B die hem colère iets in het gezicht slingert? Hem kwaad iets in het gezicht slingert. Wat zij het dan niet eens dat dat moet ver, verwerken en, en inslikken. Hetzelfde, wat zegt A tegen B die iets zegt over iemand waar A niet wenst tussen te komen? Ik wil daar niet tussen komen, maar op zijn asses uitgedrukt. En wat zegt de assenaar of de Brabander als er een hele avond niks interessant op de televisie te zien is? Hoe drukken wij dat uit? En dan in welke uitdrukkingen gebruikt de assenaar het woord goesten? Wanneer zegde dat de? Of antwoordde dat de ze aan bepaalde stelt: Het woord goesten. Sommigen zeggen ook goestink, maar willen zeggen goesten. Dat is trek in het ABN, hè. Hallo. Ja, dag Leude, dag dat is ons Paula. Ja, daar is ja. altijd vroeg bij. Ja, jij ja, moet zeggen laat. <laughs> en wel, dat eerste dat in dat gezetje staat, daar weet ik ik naam niet van. Ja. Maar dat bim ik nog en dat gebruik ik zelf nog. Dat steek ah. ik in mijn schoen. Ah. Dat is voor op de vormtafel. Ja. Is je nagend nat gelopen hebt of Voilà. Al? En als hij moeten druiwen in de pluts van gaat het niet te steken. Dus ja, hij ja. tekte daar zo'n vermin. Ga je dat en dat is. Ik heb dat nog. En dat is favuinaat. En ik ken dat dat is favuinaat. Ja, en dat is vol. En uh, dat is vol. Ja. ja. En dan is dat zo. Nou, wat je? en is dat ook naad. En ja. dat is dan dat stik zo gebogen in haar schoen. Ja. He, want dat is dat is like een bekken groeder als dat als schoen is. Just. Hey, je doet dat erin ja. en dat er mee is dat uiterlijk zo lichtjes gebeugen. en Ge bombeet. dat -bom -bom Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Ah, ik baan dat het van een schoenmaker was, maar het is nee, dus... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb dat van even nog gekregen van een oomadam dat boven ons gewoond heeft Ah ja. En uh, als hij daar naar het rust is gegaan zit hij daar een deel verroest En dan heb ik zo van bij spullen gerfd. Ja, ah ja. En uh, dat was de boa. Dat was een madame in een zekere stand. toch? Ja, ja. ja Want allemaal mannen ja, ja, ja, ja, ja. dat precies niet in huis. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ja, ja, nee, was wel een een nee, uh Ja ja ja maar dat was echt niet gelijk dat ik dat op zeg wat dat wilde zeggen tegen iemand dat hem uitgeeft voor, voor een hogere stand hè? nee, oei, niet, ja. in tegendeel dat was heel, heel soberkus. ja, dat was heel soberkus. dat was van ogen, kom af ja. maar een man altijd op de perrenkoersen en overal gespeeld en op de schoon verhakken een beetje, en Oi. dat mensken eigenlijk hey, moet een uh, onoreure stand feit, like, Een en een, een, een beetje minder doen een beetje minder, ja, in een appartement moeten komen wonen, en uh, ja Genoeg, uh, ja. hey. Ze hadden er eigenlijk werm in gezeten. Voilà, dat is. De verbinding tussen de twee atenblokjes, is dat de ijzer? Dat is de ijzer. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is in metaal. Is um, plat. een, een, een platte strook? Plat. plat. plat. Ja, doe ik hè? Een millimeter of twee meter. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat goed meegeeft ja. eigenlijk. Maar dat is wel heel goed, hè? He. ja ja, ja. Natuurlijk, nou met die mode, met die priën daar kunnen we dan niet in gebruiken, hè. Dat is voor die smalle typen, zo voor die schoenen met die, die smalle typen, hè. Ja, ja. En dan gewoon een keuver van hetgeen dat je ge dus gevraagd hebt, verleden wijk al, hè. Ja, voilà. Want dat wij er veel vader van de, dat je navraagt, maar dat je ja. wijk dus al gesteld hebt. Ja. Dus ik we maar nooit werk kunnen maken. Aan hm. niet gedragen, hè, zoals je zet een beetje bovenaan stand blijven, hè, hoe je nou een bol hebt, Ja. Of pas dat je de keuning zet... Wacht even, paas naar de kuning zit. Ja. ja, of dat geel mulle van a is. Ja, ja. of Gielas, ja. Dat galas kunt Geel bulm van a. Ja. ja, of dat galas ja. hè? Dat je een duvel wacht zit. Ja. Of dat je de duivel en de illen kunt verzetten. Oei. Daar pas dat een duivel en de illen kan verzetten. Ja. En dan een geruste geest. Was er verleden wijk ook nog? Ja. Ja. Al wel dat ze een deur brave mens. Een goede juben, ja. een brave sloer ja. of een goede bloed. Mensen ja. ze zeggen dan ook uh, een goede geest dat weer komt. Want oh, ja. het zijn goede geesten dat weer komen. Ja. Dus, uh, nee, ja, ja. En dan Daniele hele zijn boel en zijn voets. Daar hele verdom beul is naar de vinkjes. Of daar kan de pot op, he. dan hangt mijn voet nooit. Ja. Of ze kunnen naar een duivel lopen. Ja. Daar een duvel, dan zit er dikke babs. Daar komt er dikke de. Ja, ja, ja dat je gedaan. Ja. <laughs> en dan in de gras staan. In de bovenste loo liggen. Dat is ja. niet in de schoof in Mullen. He. Dat ligt in de loo, In de bovenste loor In de bovenste loo. Zou wel ja. een klappen van een schijf, hè? Ah nee, bij ons is dat in de loo. En dan is je dat is zoek. ja, dat is dat niet een hè. Oh. Niet Ja, dan, dan is dat niet een Ah. Ja, ja, ja. Dat is iets Dan muziek, Dat vliegt goed. Daar zit muziek in, ja. Ja. Over ja. naar een dikselslager. Of een, ja. een een hè, man? Ja. Dan net hè, een een keer En Een een keer ja. Ja. En dan goesten. Ja. Daar is er nou ook veel van, hè. 9 ja. augustus, jij werkt veel met een volle goestige draad. Wil goesten, met geen tijd. Veel goesten, met niet koen. Tegen de goesten dat komt. En wat doen ze tegen de goesten dat komt? Al je drinken, hè? Nog o of nikieen... of een stukje Of veel hè? Tegen de goesten dat komt, hè? He. Pak het ah, op Ja, maar... vooraf, vooraf je drinken. wel je drinken, hè? Dat tegen de goesten dat komt. He. Ja, ja. Geen goesten van een klop te doen. Juist. Ja. Of geen goesten, doen toch maar. Ja. En een goes is De op. Voilà, daarmee is mijn goes neuver. De flammen. Ja, wat is dat in Bella bij de vlemmingen? Oh, ik heb geen corrosie vandaag. Je raak moeilijk ingang, ik weet niet hoe dat komt. Ik zal zo de pijp en met de geven. Ja. Ik zie het voor het moment niet ziek. Nee. Ik mijn voet stompen. Je niet veel. Ja. En dan, waar dat daar gepist heeft, daar groeit geen gisten meer. Ja. Maar wil bij dat dagen gepasseerd is, is alles in tonder gelopen. In het gelopen? In het gelopen, ja. Zo pas het gaat. Ik pas het. Ja. Je hebt hem beter verloren als gevonden. Ja. Daar kunnen je beter uit de oorzaven. Pas ik, hè. Ja. En dan, amont zal niet breken, dat is in Mullen, maar Amond zal niet scheuren. Wat en, breken, dat heb ik nog niet hoor zeggen. Nee. Maar wel, Amond zal niet scheuren. Ja. En wanneer zeggen ze dat, Paul? doe, uh, wel, vertel hem op mij. vertelt dat maar. Je mag dat gerust zeggen. Je zet er niet te voor, zeg het maar. Dat kan geen kwaad. Ah oh, ja. Dus ja. je ei, een, een, iets, iets, iets voeds vertellen als ze zeggen: ja, maar doe, toe, zeg het maar, haar mond zal er niet van scheuren. En dan niet vuil onder aan neus. Maar dat je niet veel onder aan neus krijgt, dat was ter wij wijkoekbal. Ja. We, dat krijg je ook op op Pataloor. Ja, niet vuil onder aan neus geschoven. Ja, niet ja. veel onder aan neus geschoven, dus dat is dat je dat ook op Pataloor krijgt. Ja. Of met jonger gooit. Of ja, ja. je ja. op kunt kloppen. In de oorlog aan de mensen niet veel onder hun neus. Voilà. Ja. Ja. Hey, of dat je op haar kunt kloppen, dus. Ja. Het was er maar een magerbisje. Maar, maar op haar kloppen, ga kunt op haar kloppen, is dat niet overslagen eigenlijk? Je dan niks gekregen? Ja. Zo zie ik het dik. Ah, ja. Ik moet niet zeker op mijn kinnen kloppen als ik even dan een tournee en gast tot in de buurt en ga ik wachten. Ja. Ja, ja dat is juist. Ja, ik heb zeker een nootjesmul. smoel, van een en ander. Ja, Dat doe ik. Ja, kan... ja, ja, ja. ja Een auto bakkes. Ja. <laughs> ja. Het was mijn eigen ja. Dat viel niet veel te rap. Nee. Voila. Voo in dat kwaliteit te blijven, de kieker liggen, dat doe onder tafel. Hoe ook al. Er, valt, er is geen overschot, er valt niks op de grond. Hè. Ja, of de mooiste liggen dood in de frio. Ja. He, dat is namelijk ja. een uur. Ja. Vroeger was dat in de Scapro. Ja. De mooiste liggen dood in de Scapro. Ja. Dat is mijn ooit van Van Leeuwen. Ja, het gaat goed gewerkt, Heb ik goed gewerkt? Ja, ja. Allee. Allee, een bang voor uit en een griffel te schuiven ja. ja. Eerst, ik heb liever een best van de meester. Ah, oh, ja. dat, dat kon je ook krijgen. Ja, ja nee. maar een griffel kon je nog niet veel meer doen. Nu, nu is Je moet nog een school hebben ook. Nee. Ja. Bedankt, Paula. Ja, dag, tweeën, dan en, dan tot en tot ja. nogste week. Dag. Hallo. Hallo, ja, en René. Het dag. is uh, Maurice. Ja, uh, we treffen dus dat dus van in de school te steken. Ja. ja. Dus dat, dat is er, hè. Dus dat is eigenlijk een veer. Ja. Ja. ja, dat is, is er. De... zeer sterk dus, want dan moet dus uh, dat, de, dat achterste stuk moet ja. dus dat, dat voorste stuk vooraan in de kunnen indrukken, dus. Ja, ja, dat moet ook Dus een stalen, dat is een stalen ja. platte veer. Ja, dat ja, meegeeft. Ja, ja, ja, ja, tuurlijk, ja. ja natuurlijk, ja. Hè, want anders ja, ja. dus kan ze niet duwen, hè. De veer kan je duwen, dus als ze, als ze gewoon gestrekt is, kan ze nu duwen, hè? Dus, ja. dus, dus dat ze moet langer zijn en dat is gebruikt en dat ze erbij konden komen. Hè? Ja. Dat was dus toch degelijk uh, voor de vorm uh, Voor de vorm maar dat werd ook gebruikt dus als naar bijvoorbeeld een schoen. Dus de tip van de schoen een beetje te veel spande, ja. dan deden ze dat dus een nat volk rond. Ja. Om dat, om, en, en dat stond nu we wel zo dus vooraan dus in de, in de schoen om dat leer dus een beetje soepelder te maken is niet alleen om de vormtafel dus een broek dus wel eens om een beetje dus te verbrengen het leer dus te versoepelen ja, versoepelen. Ja, ja, ja als het even amperen hoe zeg je als het even amperen als het even amperen, ja, zie je die, ja, alleen zo rechts, ja ja, ja, ja, ja, ja. een beetje te veel aan de tenen, te, spekken, de, te ja. scherp aan de tenen, de hoge of te smal aan de prijs, Lekker gedaan kunnen zeggen. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat doen ze dan op de rond en dat ze ze dat wel zo winnen Ja, uh, maar zijn daar nog andere modellen in de omloop Of Nou, oh, ik zou dus zeggen, namodern, na ja Dus nee, daar dus, uh, uh, dus dat twee gedeelte, in twee gedeeld zijn, een andere kemiëto, zo hier. Ja. He, uh, en dat kunnen ze we wel gebruiken als een als een schoen, voor een vrouwenschoen als voor een manschoen, schoen dus de typische stofnummer zo klein zijn, en dat is dus met een fase een, een dat je dat open vindt ah, ja. Ja, precies ja. dus gelijk als je dus vroeger dus bij de schoenmaker als schoen, dan zei je ons in een beetje staan, dan kan je dan ook op, zoek, dus op de leest zetten ja, He, ja. en dat spannen en dan ook dus met een fase dat spul open dus om de om dat dus dat kunnen ja. open te rekken. Ja, ja. Dat zijn aardig hm. moderne vormen. Dus ja. ja, ik ken die ik ken zo weer. ja. Ja ja, en dat is instelbaar dus. Dat is instelbaar, ja. ja. En dat zijn daar zelf dus uh, waardes, als je daar bijvoorbeeld een noebel op aan op uh, links of rechts dus van dat genet, dus kunnen er dus noebeltjes uh, op zitten. Dus dat ze dan speciaal ootrekken meer van de andere kant dus als we nog een andere kant. Ja, ja. ja. ja. Ik zal het aan elke laten zien. Ja, Simon, en hoe noemde dat voorwerp dan? Hoe hoe, Ik, ik pas op ik de liefst, joh. De nee, liest. Ja. Ik pas op de liest. Dus, hm. dus ik zou kunnen zoeken dus in een van die boekjes dus, waar, waar ik dat eigenlijk gekocht heb, dat was wel in het Nederlands noemt. Ja. Daar zou ik kunnen achterzoeken. Ken de, de, de Franse naam ook? Nee. Nee. Maar dan uh, voilà. Het heeft juist laten dus een dekselslager laten. Ja, ja, ja, ja. Niet een dekselslager. Maar je moet dan lekker vragen aan de mannen van Concordia, dus van de witmaatschappij, wat een dekselslager is. Oei. Ja. Dat is een afroeper. Ah. Afroeper. Dus ja, zegt dus Dat of echt of naast op Ja, ja. Op ja. Dat is een dekselslager dus bij de, bij de mannen van Concordia. Allee. Ik had gewoon een aloëne moeten vragen. Ja, ja, ja. ja, ja. Of oh, van dokter Leeman. Dokter Leeman heeft het zelf, het is juist erom. Dus dokter Leeman heeft hetzelfde een keer in een van de artikeltjes in de Nassenaar. Ja. Hij van verslagen, dus erover gevraagd. En heb ik gevraagd, dus, aan Orlé. Ja. Wat betekent ze ermee? Dat is de, de afroepers. Ja, dat is een tekst ja. sluier. Dan het alles te, he. dus de... al te zeggen. Dus de afroepers dan het alles te zeggen. Dus voor dat we naar huis kijken, dan mogen we kijken. Ja, dan moeten ze naar nou lusteren. Dan moeten ze naar nou lusteren, ja. Hmm, ja. dat hebben we nog niet, nee? hè? Niet een dekselslager? Nee, een dekselslager, wie dat in de bovenste loo leidt of in de bovenste schijf. Nee, nee en dat, deze, ja, dat is de deksel, zeggen, zeggen in mazelooks in, mazel in de bovenste loo. Loo, ja. En dan nog over, dus, uh, die en dat de dus, uh, schroeven dus doet hoe of wat, daar aansteken dat een rotschip is. Ja, ja. Ja, dan hij toch al heet, dan of dan na ja. hm. Of ze wil zeggen: jong, zeg mannen kan gaan gaan weide bij de rechtover geboren en waar was dat in? Ah, ja, natuurlijk de rechtover dus dus rake mensen. Hè. Ja. zijn ja. eigen droegen dus een beetje precies dusgelijks. Dat is anders. We gaan maar gaan bij de rechtover geboren, joh. Ja ja ja ja. hoe of wat of dat. Ja ja ja ja. We hebben ja, ja, ja, ja. ja. nog een paar schilderachtige uitdrukkingen om datzelfde uit te drukken. Dat natuurlijk niet verklappen hema. Ja, ja, dat zijn, dat, ja. dat zijn er nog. Nou, ja natuurlijk. Jammer het gemannen met een dikke nek. Ja. ja. En daar past dat alles als hij gaat hangen. Ja. Het begint wel veel met dat past, dan, hè? Of dat past? dat past? Daar dus, past uh, dat niet hier als hij gaat hangen. tussen uh, <laughs> dat past dat alles als hij gaat hangen. Heeft, en ja. zo, zo beter. Dus, dat komt er tikkels bij. Hè? Ja, ja. En uh, als er dus te veel groenten zijn, dan zeggen ze, hoop, dus, uh, verbekken op, na smarten ze naar een kop. Ja. Ze er meer naar een kop. Ja. Na smarten ze mee naar een kop. Hè. En als er van een beroep te veel zijn? Ja. Van en uh, ja, en wat dat betreft, dus de jeep. Die jeep, ja. Dat kunnen we al in mazen ook, maar het is gelijk als het is zij, toen ze die smeden, dus uh, uh, uh, opwekpaardig in. Jeep. Ja. Het is niet, dus, uh, het is niet, dus precies, dus, bij uh, het aan, hè? Dat nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat is het, niet, hè. het is, een, nee. Dat is het niet, hè? Dat is het niet, hè. Wij doen het niet verklappen, misschien. Ja. Goed zo. Ja, uh, Ik pas dan, uh, Lux kon uit Wemmel heeft uh, ons gezegd dat, ze, dat in Wemmel zo'n uitdrukking bestaat als uh, kutgebind en lang Japon. Kutgebind en Lang Japon. Een ja. lang japon. Ja. ja. Dat moet ook een kledingstuk zijn. Ja, ja. De, Ach, ik... En de Jep wat zal het in zijn, Marries? Dat is een frank, hè? Een frank, ja. Huh? Is dat een lange? Dus als je nou bijvoorbeeld, als je nou zegt.. Uh, bijvoorbeeld in het, Net uh, in het uh, Nederlands dus, uh, weegt er een vrak aan. Hè? Ja. Dat zeggen we wel in Maaselhoek, dus, uh, en een Open en Bouweren en Mensenrekenen, weegt er een jep aan. Hè? Dus de jeep is een vrak, dus een vest. Ja. Aha. Dat komt toch dicht in de buurt van onze jeep? Hè? Ja, ja, ja. ja het... Dat komt dicht in de buurt van de jeep ja ja natuurlijk maar in in Jip we werkt er als in Nastigen dus we werkt er in Jip aan dat wil er dus ieder we ja, dus zeggen werkt er aan ja ja, ja, ja. Hè? en er is dus niets met dat Frak te zien hè? nee hè? maar als ik Nederlanders wil regeren hebben werkt er zijn Frak aan dan uh, dat is toch dat toch gezegd ja ja ja, ja. En we alle zeggen dan werkt er in Jip aan hè? Just. juist mm -hmm. en in in Maastricht is ook de Flem ja, ja, zeker. Ja. En in welke gezien is dat dan? Ja, de flem. Dus geen goesting hebben, dus vooral dus dat uh, Ja. Oh, ja, ja. daar. Daar te maken. Te vandaag, vandaag, vandaag gaat er me niks, dus ik heb geen goesting dus om. Uh, uh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik heb papij in Frans aan te zeggen, ik heb de Juist. Ja, daar begin ik toch niet her aan. Het zeker de flem. Uit ja. er denk ik aan wilt. Ja, ja, zeker. Je ja. ja. hebt zeker de flem gekend wat we zeker. Je kunt niet starten, je kunt zeker niet starten om ja. Ja, ja, Je weet dus dat je in Antwerpen vindt dat de frim. Ja ja, de Frim. Voor de, wat zeg je dat ook veu de flem, voor de flem zeg maar hè. Voor de flem. Hij deed voor de flem. Ja. Ja. ja. En vermoedelijk is dat die friem ja, ja ja. Ja Goed goed Maries. Bedankt. Ja. En tot de volgende keer hè. Is dat toen al zo Hij deed de flem. De de ja. Ja ja. Voor de flem. Ja. Hallo? Ja, en het is niet voor de Frim. Mevrouw Jans, ja. goeie zondagmorgen. Ja, goeie zondag, allemaal. Hè. Ja. Eerst in, in Wambekoek aan het treieren, ja. Ja, ai, ja, ai, ai, ai, ai. Smoster doen, hè? Smoster. Smoster, ja. ja, ja, ja. Ziever en zabber. Ja, ja, dat is allemaal, ja. ja. Um, Nog wat over hoesting. Ja. Um, als kinderen een krijgen, schreven ze niet. Oh ja. En dat bedoelen ze, in mei is volwassenheid, eigenlijk nou, je echt te gedragen, beter dat je toegeeft, vind, dan brast te vermanen, zo. Ja, ja, ja. ja. Dat ze niet. Ja, dat <laughs> nou, schreeven ze niet. Ja. ja. ja. En nu gedaan is ook gedaan. Ik heb geen hoesten voor dat te doen. Nu gedaan is ook gedaan. Nu, dat ja. ja. is nu Noodgedaan. gedaan. Nu ja. Nu gedaan is... Is ook gedaan. Is ja. ook gedaan. Ja, ja. Is dat in Schepdaal? Ja. ja. Noor, tegen de goesting? Ja ja, ja. ja, ja, ja. Node. Ja. Node. En in uh, zoveel hoesten voor te werken is twee dag geen goest nemen. <laughs> dat, is, dat is redelijk veel. Hij is zoveel hoesten voor te werken als twee dagen geen goest nemen. Ja. ja. <laughs> Ik heb het genoteerd. Ja. En die een wel goesten, maar een taartje, en die vragen ze niet over hun vingeren, je ge geld bedoelen ze. Ja, ja, ik heb geen goesten, ja. Ja. En dan zo met, met duim en wasvinger. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> wel goesten, maar geen taartje. Ja. ja. Die moet je niet uitspreken, hè. Just. Dat te, ja, ja. Uh -huh. En dan nee, nog iets uh, van ouderdom eigenlijk, als uh, ze vragen van hoe of iets, dus ja. niet mee Ja. Hij wil je jou raadverest, mijn tanden? Ja, zeggen ze naar zoek, ja. Ah ja. Ja. Dus als je niet wilt zeggen hoe oud dat gaat zitten. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja lustert, uh, dat is van tijd aan betant vooral vragen geven dan die prijs, hè. Ja. Uh, Als ik me vraag hoe oud zeiden, ja, uh, ja raadverest, ja. mijn tanden, ja. Ja, ja. Dat is het ja. antwoord ontwaken. Ja, ja, ja. ja, ja en dan van haar mond niet scheuren. Ja, ja wat euh, vind jij daarvan? Hij wil haar man expliqueren, dat je, je zegt dat er iemand zegt dat je vond ook Ja. Je uh, vond het al goed, je moet haar mond niet scheuren. Precies, je moet niet ja. paas dat je iets goed bekomen. Ja. ja, zo klootte aan toch ook, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik zou aanspreken, dag mevrouw Jans. Ja. En ga zegt, uh, laat de madame aan van, ja. zal niet scheuren. Ja, ja. ja. Je ja, moet niet pas hij mij goed iets bekomen met, met de maat te vegen. Yeah. Ik moet eerlijk zeggen, die kost het niet. Ik nee. kan het gaat nog niet goed. Nee. Ja. Nee. Ja. En uh, die van daarboven naar de stand, uh, ja. oeg van het mokol Ja, dat kennen we ook. Ja. En die ja, van uh, de Keuning raak dus blaa mijn klanen gaatje dat is nou niet van uh, van buur tante, he. Nee, he. Uh, content met mijn, mijn kleine gaatje de ja. training te rijden opgezet ik was nog mee vloeren ja ja ja ja, ja. en uh, van uh, de, of de tv er aangeboden is ja hey, de leur zit erin oh de leur, hij hey, ze zit, we zijn er moet toch een metozen af gewoon. ze zijn verkocht geroken. Ah, ja. Ja, of niet op de gat, Als er van een bepaald beroep te veel zijn, ah, ja. enkele jaren geleden, zagen ze dat ze niet meer mochten dokterstudies aanvangen, ja. omdat er zoveel geneesheren huisartsen ja. zijn. Heb je de geen uitdrukking voor ja. of, of kinesisten of ja, nu maar op, dat ja. is een beroep ja. dat geweldig toegenomen is, ja. in aantal. Hè. Toch zo direct niet. Dus ik zie wat van mijn kop, moet ik toch zo direct niet ja. ze zeggen. Zal het zal wel te binnen zien wel komen, ja. Dan, ja. ja. En een van die masken, die lijkmasken, dat is uh, on iedere vinger tien. Ja. Uh. Ja. En iedere vinger tien. En iedere vinger tien, ja. Zoveel gegadigden. Ja. ja. Uh, en als je gewoon niemand mispakt, dat je een de ferme stromt in aanzak. <laughs> mispakt. En uh, ik wil er niet tussenkomen. komen. Hey, maar niet gezien. De. Ja. Uh, in nas zeggen ze van tijd. Ik heet zus, ik kom daar niet tussen. Ah ja, daarom ja. Bij jou lukt misschien. Ja ja, ja, ja. Ik wil me daar niet mee moeien, ik kom daar niet tussen, ik heet zus ja. Ja, ja. Ja, dat wordt ook ja, ja, ja, En een van die kutte bieren en de lange chapongen, Ja. je wat ze daarop zeggen? De meestje is een beetje nog een beetje een evenwicht gebaard, zo een beetje een proporties. pak maar naar iemand, met een lang kleur, maar met een kutte bieren. Ja. Waar is Duncan erop van iets ja. zo, het is een lang weten uh, typerei ja. dat is zo lang eh uh, met me kutten dat en dan zijn er dan gevoelig voor zijn wel Ja, Ja. Yeah. zal het. Nou ah, ja, als ik er mee zitten Ja. Hoe dat uh, te dik is zeggen en dan ja. gaat dan niet hè. Ja, ja, ja, ja. Maar, nee. maar ik had gedacht dat aan een te lange jas en ha ik zat in mijn gedachte, dan is overklit. Ah ja. Ja, ja. Maar het is dus wel kutte waarschijnlijk. Goed, ja, zo Ja, zoveel moet even worden van de broek. Dat is de wat je precies hoe precies. Goed hoor Jans. Bedankt, en nog een goede zondag. Ja. Heen, ja. uh, ondertussen uh, hebben we Julien weer bij ons. Dat is al lang geleden. Julien is content dat je er bij Het is niks, het is niks. <laughs> uh, en Julien heeft ons uh, weer iets geschreven een cursiefje, een stukje, we zijn, we zijn een keer curieus wat dat ons gaat brengen. En mag dat bij ons en ons lustig lezen. Julien, jij dat weet. Ik moet verder blijven en met mijn we zo wat op een stukje van Asli gezien. Maar deze, een titel heb ik nu, schief geslagen, wat de vee van Lier. En ik ga dat opdragen aan een peter van Walfer -Goon. Je ziet niet dat die elektrofoon lustert. En Je moet goed zien wat je zegt, want anders krijg je de van hem, als het niet juist is. Ik ga geen namen nemen, maar hij want hij komt in dat stukje vee. En dat stukje dat doet de pastoer uit een bloeiende boog Van een aan de wip is hij recht rechte, keisrecht naar Pollenbeek. Hij is staat goed van in en dan zie je eenzamig klossen door S'nachts is licht, geen hoge ronken de telefoonpalen wat dat nieuws deur ronkt. Een ziekele kassaken, verdisterweed in de winter en vringele zeed in de zomer. Het eitemuur nog wat opgetrokken rug vol roge oebel. Onder oorlog speelt en daar volle sloefdeug met zijn grondsel naar de meulen van Jeffalier. Een echte crevice via velo, met een zak van 50 kilo over de baas. Het mijlbollen moesten zulf doen, met je stokjes kan alles door je klein stompen. stumpen, anders reis dat niet, want daar stond geen schudding op. Dat was zeden, gelijk nu hebben. Ien dat daar s'nachts staaf van de vuik moet niet echt in dat looes vol vol bestoo van balken, in dat kraak het getok van de meul, weet niet waarover dat ge dit. In de grillen van Vaninne staan een zwette pijter van welvergoemd, als meneer aan riet, te trempen en te duister, nees aan trassen, gelijk men echt nimmer. En hij was naar drie, vier, tanks dat hij ligt eraan. Dingen ze laten die vallen als ze leeg zijn, als ze s'nachts optrekken naar Duitsland voor de bombarderen. Een school had op hem niet gepaast, daar een stoof bij is opgeknipt, en Sint-Niklaas kan mee vliegen, de boom, daar is naar voren. Het is niet van ik, het is niet van ga, zei Van Ines, want hij geeft dat spel nu af. Hij wil, zou hier van Nijn want daar is en hij krocht een keer, dan is het van mij en hij met zo'n bijs weg met wierman man en een stoortkeer met uugsels op. Van die lukt de kastige voet, lang kan ook gerokken gelijk een versleten rekkeband. Grat tegen zijn goesten, zonder een binnenweg of op een Het lukt niet naar ginder op en je kunt ook niet zeggen dat het naar je komt. Het kan u grat niks geschillen. In de winter blijft de schuile wind van over een duur niet door van haar kop en droem ginder in nollentand van scha. De meerloogst zijn opgezwollen en in zo dik van de ka. En in de zomer dansen de witte muren van pacht of van de warmte. En van de vrije eten wemelen de liege bosjes ginder ver en de dikke veldbijken, precies of ze liggen lichtjes te schuren van het lachen. In de buimen schiet elfooi met karduzen vol mussenkriel, de patrooizen, de panseretten uit de laar. Langs die trokken de Duitse gaf in 1944. Een lang grijs lint in de vroege zondagmerget met de rappe ingelsnop-hullen kadaver, daar roken aan naft en, en players. De kassaat doemt onder het geschreins van de keten. Zij bezat u een tangel wat vakant omdat de motoren wat doesen. En smergen in een man dat doet omdat dat zwaar kort s'nachts in de grond was gezakt. Komt de vuur van hinder. In Bollebeek ze rap rond. Het murenpunt van Giel nest is de kerk. Dat piepen stop doet achter een roodhoege olmen. Die hebben precies een man over de minst nulle kop. En ginner een roodnoege peupeleis. Dat duilen rijl hoeveel oeverig en vars in de loch steken. En duiken tegen een trosselke naaisekens. Tegen makkanere gelund van die omver te val. Een boerige doenten en een stamenee. En daarachter liep alles mors door in het volle veld. wat dat de roet uit te zitten. En van waar dat de Emilia werken van tussen de kolobloemen, wat contentement en het vreel koerken van op optrekken aan een nebel. En van hier al duwen naar beneden stijken. En van hier boven zie je een blaad van de verte. En uit daarop al duiken en hutten muren dat je ziet groeien tof. En ginder weggestopt en goed weggemoekeld achter Delze Kanten en de trunke scheiraat, Jefsen en meul, wat dat opgestroopt water over het waterwiel zhuilt. En van daar leidt de Muilebeke een krummenerm compassieusig en vol bescherming rond de elefantenrup. En uit het noorden en op, op, op, op nogal top nog een paar ne en een kruiwagenboerderijken, een vus goed groeit, met een wat boog uit rond vol krummen En je ze ver uitgeklapt. En tienstijs is die is verbaat tof de pastora. Achter een woodmurken met de barkens op. En wat er een jonge poot opscheut van kwam verloren met de aan, en poeten, dat schreden op zijn beroesterde inksels, En op het pilasterkent een dikke bosse kuiter, dat deed dat een sleep. In het vuurhofken, een schette groot, een goeie roei langs wijskanten van boenten, vol bekletst met hussen hortensia's, een ulleke tijdlozen, dat opa pa wat beschompt stond te lachen. Dat mechelen dat geen geletterde pastoors naartoe stuiden, dat kunnen wel paasen. Een van de raarste pastoers dat Bollebeek van zijn gatheid was Barenmaker, van Wolffertum, van hem. Hij was op zijn solken in Grimbergen zoal wel gezien. Hij zat ook maar op een schubsteel en hij loemerde alle poersken op een op boerenparochoken. En dan dat hij zo van Verneke kwam solosteren, had hem direct met zijn wollen. Hij liet hem niet prinkelen. Spijtig dat Noorlog zijn zware bot juist tussen de duistak, stak. Zonder respecteren of te plakken zijn aan Bollebeek aangepakt. Want hij had ze in sluiten dat daar hij voor hem de volle kennen was. eigenheid geëidde niet. Hij pakte z'n bied zijn gat in zijn hand, en liet hem een haakjes afzakken naar Bollebeek. Bollebeek was een schoon is van Noel en Antonius. Zijn eerste werk was een kerkgang, een blozende moeder en een goeie vrouw. En een murgen peter en wat Daar had hij die lachschoot en ook een plat kineken. de gin gedoeveld in een witte snurk. Het dagen duurt en de vusbogels van aan te trekken. Moskus, zware pastoor, hij klapt met zijn tanden staaf op een, doet dat en ze. We gaan zien dat we geen valie nemen, want een keer ik mee was, kan duinig Ze hebben goed gezegd en ze er wel poef op, anders laat hem aan dat Moest er iets vijf vallen dat je maar niks kunt thuis of aanvraag hebben, of dat je maar op mijn nest kon pakken. Ik doe mijn parapluie mee twijgen van twijgen beginnen galee te gaan, maar Allah, gale moet al naar mannen spiegelen. Ik wil niet in de vuile val, en ga je al wel afduilen vast aan de tekkeren van de bomen. En zo opgepomponeerd, geupte ik het nu op, de vrouwen met gebreide manskaven over de lenga getrokken, en met hun nan in een dikke moefel, wat ze er nog prontig mee stond nu ook. Allah, een processen godsjeuig omzien. Gekost uit speuren, want de kustra had zuigemeil en kultes gestruid. Zijn eerste zondag was bond van tuileget en, en een afgestelde tuilechtdag. En wat toen droog van de stoel, de pastoors slaat toen nog mee gat naar het volk, kost een muishoeren ronken. En gezuigd, de pastoor was in affaire. Hij speelde zijn een uit, stak een proper neusdoek in zijn af en trijkskens trok een trappakken van de prikstoel op. Alleman heeft zijn naais om in. Gekost een vloer In één keer was een ribbe de bie te zien. Een dikke was in een maar hij verslikte hem. En hij zette daar met een roe kop kassas gereed. De pastoor had hem weggestopt en zat op zijn hikken in de tonne van zijn prikstoel. En met een mager stemmeke riepen: Zie je maar. En dan een poos in de maar! Een dun, een giel poesje binnen bij het woud niet meer. Na poes poesje kwam van haar op snee een dikke bewust nuut, met schokjes door en neus te lachen. Ik vraag of dat ge maar ziet. En met zijn neukels klopt hij, gelijk iemand dat mijn kinder nooit heeft gezet, op de kaip, juist een specht dat met zijn naadnemerken op mijn rode was. Nieuwe, en pertang, ik zit hier. Een die komt zijn witte kop, trekt boven water. Zo is dat met ons hier. Heester, zijn een verfrimpelde vingers schudden van hier, maar je ziet niet, hoe zou het van winter van Bakker van ook, op de buch van Peter Pie zoiets iets aan de mensen, een vloedpazig, want ze hebben de van, Ze zijn dikke man van het leer tegen hem en goed in hun te terrare. Met belopen posten aan over de macht, hij zou de duinige forse van ons hier. De mensen kunnen tegenwoordig gelas. pak nou per exemple een a, Toet ze maken daarna ze willen. Een gijlendooier, zo geil als een cremele glaskeer en dat woed rond en in de scholen, Grat en van bedriegt boer. Maar ligt dat al onder een kloek en geloot hij broeien dat de tranen uit de hoogte komen en dat sap in de schoenen staat. Daaraan zal daar geen schieperheid komen. Maar contraire, pakt een naam van den boer en legt hij onder een kloek. Daar zal daar wel een schieperheid komen. Wilt te verstaan, als er een uin op tof is. Op een warme nacht zat nog zijn noodlijten te brevieren. mui zijn gebeds laat bakken en dat votter niet. Ja, wat zei niet. Zijn bonnet was op zorek aan zijn kop gerezen en met een sluin zoogloden hij het na een blaad keizermusken dat met zijn uitgelijnde jongens in een huis alleen een kattenjuichen was. Zijn dikke, en grijs nuin laat hij gerekt en gestrekt om te grinselen en hem in het mul uit te rekken. Zijn glas roeewein stond in de blakke zunne te verschijnen en daar droon ze pijren pijrebier rond en een dikke ronker. En met zijn toe een brevier klopt hij dan uit. Boefnevest, en zijn glas onver. Ien roe bramme van Gossel. En Florentinica gelamenteerden dat er straf en plekken waren en kus, juist vast was negen steven. Masken, zaan, stuur dan niet. Het is nog een baan oogdag hoe lettervoets en de komen de boeren te biechten. Zo'n zes, wet zwet pek. Een stinkend naar drank amoorop. Dikke kartetje was om, en daar nog een heel rood ferente en veil uiten. En wat zeggen, woesje, woesje, woesje, en het is weg. Veneer een zieligen, zo woedig is als schat van een platkineken. Dus het is dat spelen in hier meer zoutwater, en is het niet uit dat wel dat gang gaat te keer. Zet er in de vast, juich. Het was een vroege winter en de boeren stond al mee en was niet onder hun oksels. Hij wist dat de boer niet veel om man naam. Ze liggen op hun zomerzaal en hij prikken een thuis. dat ge het werken niet in alle linken het. en dat Ivan niet van en spoed daar is. En ik dat je ging aan en aan in hun zo in en eigen breen zit. En dat goed moet tot ze schilderen, want daar zijn de pomp was in en maar kan er open te krabben. Als je nog een dag met bier te stoomperk en de vroege patat niet opgereden, dan zitten ze s'avonds de patat af. Dan niet eens niet zoom zeggen. En geval die in het sluipgelijk niet klot. Als je geen schacher neus zit, dan is het een Want de leegheid is toer van duvel. En die komt af, de falsaris. Voor hen te fledderen en al in een echel te zitten. Met veel aplomb, met veel kramerwijnkinerhosje. Als je lichte vuilnissen daar, de fijne slitter. Want toekom dat kan, tegen de sterren op, want daarvan heeft en een enige weg. Woeze, woeze, woeze, vlak in al En hij mocht alle fikfakkel draawees zijn foefen, juist voor allen te krijten en niks voor de vars. Ik zeg het vlak en bloed, hij licht dat een stinkt en gedrood al. Woeze, woeze, woeze, in al Want hij kind alles jaar en alle muik en alles wat er roog en reppig en geslepen opzet. Een dikke en is een gardevolkamer uit zeventig of stoemelanten of geen daarna spille. Hij zat op zijn kurken voor het van zijn achterkort. Zijn achterkort dat nog NOF zag, de gebroken brillenglas. En een fijn winneken speelde met een landvolken bloren in een hoek. En van in zijn transatlantiker loet naar zijn bloemen in de proper afgebouwde perksjes. De lange magritten stond op een nieuwe stijlen van hier te schuren en de roe tulpen keken daarna met hun mond wagenwaard open. Ze stonden dan met de volle goesten en vrieten korozig. Ze zitten vol chocolat en pepels en daar een dikke ollobee. En ginner, een treigeroe slek dat voet op dun lint van hun snottebellen. En achterom staan ze een kezelij met zijn eerste communeklieken aan. En over het murken komt een geut, goddelijke reuk van jonggraan en vezoer, nog ingewandeld. Hij leidt daarvan te proeven met zijn ogen toe en van al terecht zeiden een nog een vergesseling over hem, maar dat komt ook een beetje van dat leegflesje wijn te verstaan, want van is nog wat weggezeld en nog wat moeilijk. De zon staat al hier, en daar kruipt al een beetje kaart uit gis. want de kassaai gis is zullen ook nog steeds al toegedaan. En Matilde daar vlak nefastum, opgesmeten en zo biecht als de jaren, en kut van huis I, lees van onze fonds, van troep, een brief, in Frans. Kullen je nog mee soldat? en thee zend geen, Allah, dat ze met om ginder gingen blijven weten. Que faire! Staafke van ik nefastum zal wijken thuis en hij zond. Matilde is aan te zunnen, maar de oilen speelt gidden nogal zijn paretten, als zoenen leren een echte of afviel, en dan trekt hem daar precies niks van aan. Daar zit ze de zeggen geir in de bak en daar lacht hij mee, het lijfste baar. Daar zijn termes nog niet uit, want daar wil je er niet steken of snaan. Juist voor de de garde zal er weer zijn eerste pit met een omgekeerde pispot op zijn kop. Hij sloeg aan, bonjour, mijn commandant. Lap een wijkkoeken. Daar pees hem. Dette keer dat ze mee rondkwamen, ploerde hij twee baren van zijn cachot. En met zijn gamelle kwam het bij de kerk staan. Goed ruur in de jongens, en diep schuppen. Ze zoeken dunnekens genoeg. En goed voldoen voldoende. Twee wijken ba, van je te breken. Dan kwam een vervoelige van een majoor verbouw met een onder zijn nerven. Ie gerangel van frontstrepen. En met een reisrood kwam hij zijn eigen. Ach je nou, eskwia, tire, feu. En met een vrierd gekruik los hij op zijn niet een, een per op dat mens, dan galmde in de gang van de weerklank. Ah, zet die goed aan, die is ze diep? Verdroem voor wijken, Daar kwam geen aan. Lustert, Goed, ja, eet Fliks aan Niet liegen, maar wil alles zo wat opzijgen en een droken en een vroeg gegeven. En met zijn fijn en dat hij wat kretsend schreef een brief, in Floms, naar Lo. Als dat Alphonse zo'n kwaapheid niet was, maar eigenlijk een in een goede jubon, En of hij niet ziet op Preste kuttelings naar hier mocht komen, want het gers in mijn hof staat al afreus hoog, en hij moet hier met zijn duinige forse de klokken komen leiden voor de boeren als in het veld zitten, en niet meer weten wat duur het is. Het wordt hier in een weer boelen. En als dat die smerige mussen moeten uitgetrokken worden in de toren, want de jongsjes zijn al een beetje vlug, Vleus lenen ze nog uit. En ook op het geldelijke wordt precies echt niet gepijnst, want als zij met de schaal gaat en de mensen moeten hun karen bovenhalen, dan durven de gelovigen zo ging knoppen en nijpers en luide wijven knoppen in de schaal leggen. Je ziet het, hij doet hier mijn rattekes En nu zit ik hier alleen. Ik doe mijn voren, maar kan die een utse kluts niet meer aan. Ik zeg jullie maar thees. Ik ter op mijn asium want het werk overspult mij. Ik zit hier tussen angen en verwurrigen. veelen dank en groeten van de pastoor van en te Bollebeek, Le Bruxelles brabant, en nog eens vreed Merci. De wijk zagen zeggen de fonds en zijn de voet van de stuizen komen. En dan klapt hij in één keer zooma maar op de wielenboef van op zijn revenukjes te gaan lijven, op zijn sletjes. En hij deed dat ook. Ze luif geen aan, maar zij bleef in bollebeek kaperen, gelijk een eigen papieren zak en een duurraag. Wat zat dat in hem te doen, bij een was zijn zuster, een oostschoolmistes en een zemeltrine? Hij tijden weg, hij zat te vergaan, dag het zacht. En dan, dan, nieuwige keg, dan, oest tegen de sterren op. Waar moest dat toch naartoe? Ha? Huh? Pas de ga ook naar gin erop? Je speelde zijn ander dingen aan en zijn zondaarse japon, en ging hem bezoeken. Dat snuiden ze net toe als ze hem zag. Toen m'n toch jong! Oeh, zint ginner! En zijn stem bibberde gelijk de bevernelkens in zijn hof. En zijn hoog een En Jeff maar aan, trekskes, met een vloeren stemmeken. Over de mensen, en over dieren en darren, en deze en degene. En de kesselijst, dat is zo'n in volle bloemstoon. En. Maar je hoeren, Jeff, niet meer. Je. In de feite luisterde hij naar iemand anders er. Ien dat schoon en klaar en zuur ke sa. woeje, woeje, woesje. En dat brandde licht in zijn ogen, kleir maar kut. gelijk van een vallende ster in de piek en donkeren. Meteen onze afsluiten voor onze 356e aflevering van Directe Food op uw favoriete radio. Uh, Viva. Bedankt, uh, Julia, bedankt uh, voor het meewerken en graag tot volgende zondag. Tot ons